die wist afgelopen weekend de controle te herwinnen in de stad Daraa. Die stad is het centrum van het verzet tegen de president. De troepen van Assad doorzochten systematisch alle buurten... en pakten vooral mannen tussen de 15 en 40 jaar oud op. Overigens werden niet alleen in Daraa betogers opgepakt... dat gebeurde in steden in heel het land. Het is al weken onrustig in Syrië na betogingen voor meer democratie. Mensenrechtenorganisaties schatten dat er zeker 560 doden zijn gevallen... aan de kant van de betogers. Het weer, een heldere nacht met minima rond 5 graden. Op beschutte plekken kan de temperatuur bij 0 komen. Komende dag opnieuw zonnig en droog met maxima van 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, mensen, ik, ik moet allerlei dingen doorschuiven naar vorige week. Dat er die mooie DVD over, over Marken. Hè, die animatiefilm van de kat uh, Geen Kwaad. En, en natuurlijk Rex over Marianne Faithful. En, en onze hele uh, Emily. Het spijt me, maar ik vond het zo heerlijk. Ik hoop dat u ook genoten heeft van Laurence Wensen. En nu krijg ik net door dat wij misschien halverwege dit uur wel gestoord worden. Oh, dat mag ik niet zeggen, storen. Maar dat, wij, dat u geïnformeerd gaat worden over een persconferentie... die Obama misschien gaat geven in Amerika. Dat zou kunnen. Wordt heel lelijk, want dan gaat hij iets onderbreken bij mij. Maar dit is Radio 1, hè. Dit gaat over het nieuws. Uh, want wij gaan weer op reis in de tijd. We gaan terug naar het begin van de 19e eeuw. Het platteland bij Sint-Petersburg in Rusland. Yevgen. Onigin, romanheld van de grote Russische dichter Alexander Pushkin. Hij heeft het hart van Tatjana, de zus van Olga... De, dat is de verloofde van zijn vriend Vladimir Jensky... in vuur en vlam gezet, zonder zelf veel te voelen. Onegin is een player geworden. Nou, hoe gaat dat verder? Luister naar Hans Boland... die zijn eigen heldere en toegankelijke vertaling voordraagt. Hoofdstuk 3. Kuda, us eet meneer Прощай, Онегин, мне пора. Я не дружу тебя, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных? Вот это чудно! Помилуй, и тебе не трудно там каждый вечер убивать. Немало, не могу понять. Отсель, вижу, что такое, Во-первых, слушай, прав ли я, Простая русская семья, К Гостям усердие большое варенье. Jeetsnier als gavoer, pradoest, praloen, proscoet niet woer. Moet je al weg? Och, die poëten. Tot ziens, Onegen, het is tijd. Ga maar, mij best, maar mag ik weten waar jij de avond nu weer slijt? Bij de familie Larin. Doe maar, word je nog steeds niet levensmoeder? Je bent er dagelijks, wat mij verbaast. Ik kan er echt niet bij. Hoezo? Ik moet er niet aan denken. Zo'n simpel oer-Russisch gezin. Mijn god, wat zie je daar toch in? Je wordt bediend op al je wenken. Je krijgt compote bij de thee. Bespreekt het weer, het vlas, het vee. Moet je daarom zo odieus doen? Verveling, vriend, is toch een kriem. Waarom mondain en modieus doen, wanneer je huiselijk, intiem? Jij met je landelijke leven. Ik moet er gast van overgeven... Enfin, je gaat maar. Pech gehad. Mag ik die landelijke schat van jou niet ook eens leren kennen? Haar wie jouw hart en pen behoort. Jouw rijmen, tranen enzovoort. Hou je van op, je zit die jenne. Nee hoor. Echt niet. Hun zou je daar plezier mee doen. Meteen dan maar. Oké. Okay. Zo worden de twee vrienden als goede gasten gevetteerd. Ze worden getrakteerd. Wij vinden die hele adat gedateerd, te plechtig en te overdreven... aan een met was ingewreven eettafel... op veel chem en slap waterig sap. In volle draf, dwars door de velden, keren zij huiswaarts. We verstaan wanneer we stil zijn waar de helden het over hebben. Rustig aan, Onjedin. Oh Straksjes mag je slapen. Het is een tik van me, dat gapen. Toch kijk je nu wel erg blasé... Nee, niet speciaal, het is laat. André, toe, laat eens eens wat harder rennen. Wat een dom landschap. Apropos, dat oudje had niet veel niveau, maar was heel zoet, moet ik bekennen. Voorlopig is mijn dorst gelest, alleen dat sapje valt niet best. Wie van de twee was nou Tatjana? Die aan het venster zat, zo triest. Er kwam geen woord uit, net Svetlana, zo in die altijd treurt en kniest. Je bent een dichter en toch voel je meer voor haar zusje. Hoe bedoel je? Nou, Olga heeft zo'n leeg gezicht, zeggend, niks voor een gedicht. Zo'n fraai rond hoofd. Van dijks Madonna komt, zou je wedden, daar vandaan. Ze bootst precies die domme maan boven die domme horizon na. Vladimir reageerde stug en zweeg de hele weg terug. Met de visite leek intussen op één ding te zijn aangestuurd. Onegin, Lenski, de twee zussen. Gesprekstof voor de hele buurt. Eerst klonk er een veronderstelling. Toen waagde men ook een voorspelling. Er werd gegrapt. Men hielp kortom Tatjana aan een bruidegom. Het was beklonken. Dat soort dingen althans werd gretig rondverteld. Het moest nog even uitgesteld, want zij wilde moderne ringen. En wat betreft het tweede paar was alles helder, klip en klaar. Tatjana luisterde humeurig naar die geruchten. Niettemin waren ze haar onwillekeurig en onverklaarbaar naar de zin. Zoals uit zaad het graan zal groeien wanneer de zon begint te gloeien, werd zij verliefd. Het was haar tijd. Het denkbeeld vond haar hart bereid. Haar fantasie vol heet verlangen naar tederheid had haar allang doen dorsten naar de zoete dwang die mensen noodlot is. Bevangen, beklemd en smachtend wachtte zij, want ergens was er iemand. Hij. Zij werd beloond voor al dat wachten. Zij zag en was er zeker van. Haar bedje gloeide en haar nachten waren vervuld van deze man. Hij had haar meisjes hart veroverd. De hele wereld leek betoverd. Zelfs overdag Maar als men haar iets liefs zei Deed ze prikkelbaar De zorgzaamheid van knechts en meiden Ontliep zij Zij leek steeds op iets te broeden En zij hoorde niets Wanneer de gasten zich vermijden En maar niet weggingen Bezoek dat zomaar langskwam Was een vloek Nooit eerder had zij zo aandachtig Romans gelezen Ongestoord zoog zij ze in Ze vond ze prachtig door al die schone schijn bekoord. Soms is verbeeldingskracht een zegen. Hier kwam zij droomfiguren tegen, de minnaar van Julie Volmaar, Malek Adel en de Linaar, werters, gekwelde ziel en saaier, heel slaapverwekkend, heel uniek, Sir Grandison. Die hele kriek werd één persoon, de hele waaier smolt samen tot één enkel beeld, dat van Oneging, ongedeeld. Zo zwierf Tatiana met de mine van een van haar heldinnen rond, Julie, Clarissa of Delphine, alleen door bos en beend. Dan vond zij altijd in een eenzaam hoekje, voorzien van een gevaarlijk boekje, die vreemde gloed terug, de vrucht van hartsgeheimen, zucht op zucht slakend om andermans beleving van geest drift dan wel smart, een brief prevelend voor haar held, haar lief, zich niet bewust van de omgeving Maar wat haar held ook wezen mocht Sir Grandison was vergezocht Ooit hielden dichters hoogst bevlogen In een toepasselijke stijl Slechts de volmaaktheid zelf voor ogen Een held diende tot hoger heil Het ging om eeuwig onrechtvaardig Vervolgde mannen met een waardig verstand Een fijn besnaarde ziel Een kop waar iedereen voor viel Zij offerden zich op hun keuze was altijd juist. Zij waren puur, gedreven, dapper en vol vuur. En eindgoed-algoed goed was de leuze. Nimmer ontsprong het kwaad de dans. De deugd ontving de zegekrans. In onze tijd is alles wazig. En bij romans die goed en kwaad behandelen, kijken we glazig. Ondeugd is waar het nu om gaat. De jonge dames prefereren de Britse muze want zij zweren bij fictie die hun slaap verstoort. Melmoth, zwervend van oort tot oort, Zbogaag, zich hullend in geheimen. De vampier, somber ingekeerd. De jood, die allen wordt geweerd. De boekanier. Bij Bijben rijmen romantisch spleen en onbeperkt egocentrisme. En dat werkt. Wat willen we daarmee bereiken? Ooit twinkt de hemel mij misschien om naar het proza uit te wijken. Als ik die nieuwe demon dien, heeft Phoebus weinig te vertellen... en zal ik me tevreden stellen, deemoedig, op mijn oude dag... met werkjes van een ander slag. Geen griezelige exercities vol raadselen... maar heel gewoon wat elke vader, elke zoon in Rusland doorgeeft aan tradities... Het genre dat de oudheid eert en waar de liefde in regeert. Dan zal ik spreekwoorden citeren van een papa of suikeroom. Het kroost zal ik laten verkeren onder een oude lindeboom... ...nabij een beekje. Ook al doen ze jaloers en moeilijk, ik verzoen ze. Eerst gaat het aan en dan weer uit. En op het eind is zij de bruid. Er zullen woorden bovenkomen van lang geleden... toen ik vreed gepeinigd werd door liefdesleed. Mijn hartstocht was niet in te tomen. Ik knielde aan haar voeten neer. Zo doe ik nu, al lang niet meer. Tatjana, schatje, nu al wellen er tranen in mijn ogen op. Waarom moet jij je laten kwellen door een tiran en modepop? Je zult je noodlot bij hem vinden. Voor eerst laat jij je nog verblinden... De hoop dat het genot geword Aan wie zich in het duister stort Is vals Aan je gemijmeren dank je Zo menige verhoopte plek Voor meer dan een intiem gesprek Die wensdroom is een doverdrankje Je ziet je afgod overal Je zit wanhopig in de val Zij loopt de tuin in Zo verdrietig Haar hart zeer laat haar niet met rust Ze voelt zich af en toe heel nietig en krachteloos en uitgeblust. Ze hijgt, een blos bedekt haar wangen. Haar hart bonst en haar borsten prangen. Haar horen suizen. Het begint te weerlichten. Ze raakt verblind. De avond valt. Het zwerk wordt duister. De maan komt op, betrekt de wacht. En schenkt de zanger van de nacht, die zich niet zien laat, extra luister. Terwijl Tatjana nog heel laat stilletjes met haar njanja praat. Wil je nog even bij me blijven? Het raam moet open, het is zo heet. Kan ik iets doen? De tijd verdrijven met wat je nog van vroeger weet? Ach, lieve Tanja, mijn geheugen wil tegenwoordig niet meer deugen. Van de verhalen die ik wist, is nu het meeste uitgewist. Ik ben ze allemaal vergeten, die griezelige tovenaars en lieve maagden. Als een kaars is het gedoof. Ik ben versleten. Was je als meisje ooit verliefd? Vertel eens, Njanya, alsjeblieft. Hemeltje, Tanja, in die dagen werd van de liefde niet gewacht. Mijn schoonmoeder had me geslagen wanneer ik zoiets had gewacht. Maar waarom trouwde je dan, Njanya? Zo wilde God het blijkbaar. Vanya, mijn man, moest op dat ogenblik nog dertien worden, net als ik. Het aanzoek kwam niet ongelegen, de koppelaarster was tevree. Ik jammerde een week of twee, toen gaf mijn vadertje zijn zegen. Mijn vlecht ging los, er werd geschreid. Zo werd ik naar de kerk geleid. Ik trok bij vreemden in, mijn eigen familie. Maar je luistert niet. Ach, ik kan haast geen adem krijgen, ik heb zo vreselijk verdriet. Ik wil alleen maar huilen, Janja. ja. God sta ons bij, mijn lieve Tanja, wat is er dan toch aan de hand? Wat moet ik doen? Je voorhoofd brandt. Ik haal wat wijwater, dan vind je misschien verlichting. Ja, ja, nee. Ik ben verliefd, niet ziek. O jee, de Heere zal je helpen, kindje. De oude vrouw sprak een gebed en sloeg een kruis boven het bed. Ik ben verliefd. Mijn arme vrouwtje, je bent wat ziekjes, maar niet erg, verzekerde het brave oudje. Ik ben verliefd. Het ging door merg en been. Zacht fluisterde Tatjana erachteraan. Laat maar. Diana vergoot haar lome glans, terwijl in al haar schoonheid bleek en eil de haren los, het meisje kwijnde en wegdroomde. Een lichtstraal viel over de hoofddoek en de kiel van nja aan het voeteneinde. De schepping sluimerde, bezield, zolang de maan de waken hield. Tatjana zat aan haar te staren verloren in haar mijmerij. Haar blik leek eensklaps op te klaren. Schuif het bureau eens dichterbij en breng me schrijfbenodigdheden. Ga maar naar bed en rust tevreden. Ik ga ook slapen, zo meteen. Het is doodstil. Zij is alleen. Zij pakt een pen. De man kijkt binnen. Zij denkt aan hem en schrijft haar brief, verliefd, onschuldig en naïef, zonder zich eentel te bezinnen. De brief is klaar en kan u dicht. Aan wie, mijn kind, is hij gericht? Een vrouw die mooi, maar onaanraakbaar. En als de winter koud en rein, Onwankelbaar en nimmerlaakbaar. Te pijloos voor een doorsnee brein. De deugd belichaamd is hoovaardig En dat is in heel eigenaardig. Voor zo'n vrouw ga ik op de loop. Want laat hier varen al uw hoop staat gegraveerd boven hun brouwen. Ze zijn pas blij wanneer je vlucht. Voor niets zijn zij zozeer beducht als voor de liefde. Zulke vrouwen heeft menig een van u misschien in onze keizerstad gezien. Ook kun je dames tegenkomen die hun aanbidders niet zien staan. Ze luisteren zelf ingenomen naar lofzangen... onaangedaan bij het versmachten van hun slaven. Waarmee ze mij te denken gaven is dit... Zo'n knaap wordt afgeschrikt door hun gestrengheid en gestrikt meteen daarna met mededogen of met een woord dat hem bekoort omdat hij er iets liefs in hoort. Hij wordt maar al te graag bedrogen en rent alweer achter haar aan ten prooi aan deze zoete waan. Gedraagt Tatjana zich dan fouter? Omdat ze niet beseft hoe slecht de wereld is? Omdat zij louter geloof aan eigen dromen hecht? Haar hartje volgt en kan beminnen zonder van alles te verzinnen, eenvoudig, argeloos en puur. Het feit dat zij met zo'n natuur begiftigd is, zich niet laat remmen in haar verbeelding en haar wil, slim, eigenzinnig, dier en pril, maar ook met een door niets te temmen innerlijk vuur, gepassioneerd en impulsief. Is dat verkeerd? Een vrouw die flirt past op haar tellen, Tatjana, die in ernst bemint en zonder voorwaarden te stellen... is zo onschuldig als een kind. Zij gaat de tijd niet zitten rekken om meer belangstelling te wekken. Ze denkt niet stiekem... Met beleid bereik je meer. Zijn ijdelheid kan ik door hoop te wekken, strelen. Ik sticht verwarring, maak hem gek, jaloers. Want anders gaat de rek eruit, genot gaat ook vervelen. Dan gaan die kerels aan de haal, al zijn de ketenen van staal. Wel moet ik zeggen dat ik wijfel... Ik heb de roem des vaderlands heel hoog. Die brief dient zonder twijfel vertaald te worden uit het Frans. Jana's Russisch was heel pover. Zij sprak het, maar het hield niet over. En nooit nam zij lectuur ter hand afkomstig uit ons eigen land. Zij schreef dus Frans. Ik zie geen reden dat te ontkennen en herhaal. Geen dame schrijft in onze taal haar liefdesbrieven tot op heden. Ons trotse Russisch vindt ook nu postproza eigenlijk te cru. De meisjes moeten aan het Russisch, vindt men. Is dat niet al te mal? Dan krijgen ze geheid discussies over de trouw. Ik zie het al. Want geef maar toe, mijn dichtervrienden. De schatjes die als aflaat dienden voor onze zonden... en aan wie wij onze liefdespoëzie, sub rosa plachten op te dragen... verminkten aan de ene kant het Russisch, zei het heel charmant. En spraken anderzijds, volslagen probleemloos, ongekunsteld Frans. Die indruk kregen mensen althans... Stel, u wilt net een feest verlaten, maar wordt, o gruwel, onderschept. Er wil een heerschap met u praten dat met geleerdheid is behept. Seminaristen, professoren. Een kersenmond kan niet bekoren als hij niet glimlacht. Net zo min als Russisch met geen fout erin. Misschien moet ik een toekomst vrezen van meisjes die hun taal perfect beheersen, daartoe opgewekt door onze pers, en versen lezen normaal vinden... Ach, wat, geklet. Ik ben maar liever ouderwets. Slordig geconstrueerde zinnen. Een uitspraak ook waar wat aan schort. Ze brengen iets teweeg van binnen. Iets waardoor ik vertederd word. Nooit ergens spijt van hebben is men de fiets. Voor mij zijn galicismen als jeugdzonden... of een couplet van Bogdanovic Pure pret. Maar kom, een mens moet niet beloven wat hij niet waar kan maken. U wacht op de brief. Ik heb hem nu genoegzaam voor me uitgeschoven... Helaas, moderne poëzie verwerpt de tedere parnie. Waarom ben jij, mijn lieve zanger van tafelvreugde en een loom gevoel van heimwee hier niet langer? Ik zou je vragen, zonder schroom, de woorden van Tatjana over te zetten in een lied vol tover en liefdesvuur. Ik had dat recht eerbiedig bij jou neergelegd. Maar ach, jij zocht in verre streken aan trieste rotskusten een woon tussen de Finnen eerbetoon hoort hij niet meer geen levensteken van hem een dolende poeet verlicht mijn eenzaam dichtersleed ik heb Tatjana's brief hier voor me ik hoed hem als een reliquie weer las ik hem en ik verloor me als altijd in een reverie wie blies haar toch die bijna broze doorvoelde schijnbaar achterloze ontwapenende onzin in het breekt je hart en niettemin is het gevaarlijk en krankzinnig Waar heeft zij dat vandaan gehaald? Ik heb het zieloos, zwak, vertaald. De toon is doods in plaats van innig. Een fraa zonder durf en zwier... met schoolmeisjes aan het klavier. Tatjana's brief aan Onegin. Ik schrijf u. Wilt u nog meer horen? Of heb ik al genoeg gezegd? Heb ik uw achting reeds verloren? U staat volledig in uw recht... Mij is geen vrolijk lot beschoren, maar u bent niet zo koud en hard... dat u mij uitlacht om mijn smart. Ik was van plan te blijven zwijgen aanvankelijk. Ik was beschaamd. Nu snap ik dat er hoegenaamd geen kans is u te zien te krijgen, uw stem te horen. Daarom spreek ik mij nu uit. Eén keer per week desnoods een uurtje met u praten... om na elk afscheid continu vervuld te kunnen zijn van u. U wilt alleen worden gelaten. U schuwt de mensen wordt gezegd. U loopt zich hier maar te vervelen. Ach, wij zijn simpel, maar oprecht verheugd... ons brood met u te delen. Waarom u langsgekomen bent? Wij leven eenzaam en vergeten. Ach, had ik u maar nooit gekend... en nooit van deze pijn geweten. Tot rust gekomen met de tijd... meer op het leven voorbereid. Had ik een man, trouw en gedegen... en een paar kinderen gekregen. Ik had een braaf bestaan geleid... Alsof ik ooit mijn hart zou geven aan iemand anders dan aan jou. Nee, in de sterren stond geschreven dat ik de jou worden zou. Mijn hele leven was verbonden met jou, jouw komst. Ik wachtte af. Ik weet dat God jou heeft gezonden, mijn steunpilaar tot aan het graf. Jij, jij verscheen mij in mijn dromen. Ik had jou lief voor ik je zag, betoverd door jouw oogopslag, vervoerd door wat ik had vernomen als echo van mijn ziel, jouw stem. Het was geen droom, jij bent gekomen. Mijn bloed werd heet, ging sneller stromen. Ik wist meteen, daar heb je hem. Jouw woorden hebben toch geklonken in stilte, als ik hulp en geld aan arme mensen had geschonken, of troost vond in gebed verzonken, door een onnoembaar leed gekweld. Jij drong toch door het ijle duister als visioen, Jouw zoet gefluister maakte mij blij en klonk vlakbij als ik in bed lag, weggekropen tussen de lakens. Ik bleef hopen op liefde, omdat jij dat zei. Moet ik je als een schoft beschouwen, of kan ik blind op je vertrouwen? Ik weet het niet. Wie ben je toch? Moet ik mijn dommigheid bekopen? Is alles ijdel zelfbedrog? Je kunt je noodlot tot niet ontlopen, komen wat komt... O, oh, ik vertrouw van nu af aan mijn ziel en leven met al mijn tranen toe aan jou als jij mij veiligheid wilt geven. Maar zonder jou besef ik goed dat mijn verstand het af zal leggen en dat ik zonder iets te zeggen en onbegrepen sterven moet. Ik eindig. Welke uitkomst wacht me? Verscheur mijn droom of schenk mij hoop, maar laat het niet op zijn beloop. Kom me verlossen of veracht me. Dit overlezen lukt niet meer. Ik zou van angst en schaamte stikken. Maar ik beroep mij op uw eer. U mag over mijn lot beschikken. Daar zit Tatjana, zuchtend, steunend. De brief die in haar handje beeft, vastklemmend, achteroverleunend. Een kleine roze ouwel kleeft nog op haar hete tong. Haar kleedje bloot haar schoudertjes een beetje. De morgen grauwt, de maan verdwijnt. En uit de ochtendmist verschijnt het land in heldere contouren. Een beekje blinkt in de vallei. Een herder wekt met zijn schalmij de dorpelingen en de boeren. Dat iedereen nu is ontwaakt, is niet iets wat Tatjana raakt. Zij heeft haar hoofdje laten zakken en merkt niets van de nieuwe dag. De brief ligt klaar om dicht te plakken. Het zegel voor de briefomslag wacht te vergeefs. Er klinkt een klopje... Njanja komt binnen met een kopje dampende thee en zij begint meteen te preven. Mijn kind, het is tijd om... Ach, je bent al wakker. Mijn vroege vogeltje, ben jij... Ik was zo bang. Wat ben ik blij dat je weer beter bent, mijn stakker. Wat was er gisteravond loos? dank, je bloost weer als een roos. Ik wil je vragen of... Mijn bloedje, wat wil je dat ik voor je doe? Vertel het maar. Niks slechts, dat moet je niet denken. Njanja, help me toe. Natuurlijk, dat beloof ik, liefje. Kan kan je kleinzoon met dit briefje... Ik wil dat hij het brengt naar O. Naar hem, de buurman. Maar wel zo dat hij niks zegt. Zelfs als ze vragen wie hem gestuurd heeft, mondje dicht. De buurman? Ach, mijn lieve wicht. Nog steeds begint er niets te dagen met al die buurmannen. Ik kom er haast in om. Ik ben zo dom. Je kunt ook nooit iets raden, nja, nja. Ik was geen dommetje, maar nou... Nou ben ik oud, daar komt het van, ja. Want vroeger hoefde mij mevrouw maar iets te zeggen of ik rende. Ach, houd toch op, wat een ellende. Wat kan het schelen, slim of dom? Hier, deze brief, daar gaat het om. Ik wil hem naar Onegin sturen. Oh, zeg dat dan. Je moet geduld met Njanja hebben. Het is mijn schuld. Mijn hoofd vertoont nu eenmaal kuren. Wat wordt je bleek? Voel je je naar? Nee, niks. Roep nou je kleinzoon maar. Een dag, een nacht. Tatjana kleedde zich aan in alle vroegte, bleek als een hond zielde. Ook een tweede, ondraaglijk lege dag verstreek. Wel kwam de ridder langs gereden door wie haar zusje werd aanbeden. Waar is uw vriend toch? vroeg de vrouw des huizes. Hij is ons ontrouw. Tatjana kreeg een kleur en rilde. Vladimir zei, hij had nog post. Dat heeft blijkbaar veel tijd gekost. Hij had het wel beloofd, hij wilde echt langskomen, wees maar gerust. Tatjana keek heel schuldbewust. De avond viel reeds, aangeschoven rondom de samovar die blonk en siste van de wasen boven het porseleinen potje dronk men thee. De lieve Olga deelde de kopjes rond, de vloeistof streelde de zinnen met een fijn arom. Het jongste knechtje bracht de room. Tatjana heeft ons hart gestolen. Zij stond alsof zij elders was, wegdromend voor het raam. Het glas besloeg. Daar tekende verholen haar ranke pink een signatuur. Een J en O in ligatuur. De tranen stonden in haar ogen. Zij werd verteerd door haar verdriet. Opeens, wie kwam er aangevlogen te paard? Haar bloed bevroor subiet. jevgeni Ach. Zij was in eenen, via de zijkamer verdwenen, naar de veranda, door de poort. Ze vloog de tuin in, voort maar, voort. Ze keek niet om, langs de seringen, dwars door de borders... en voorbij het bosje en de bloemenwei, over het brugje als op een zwingen. Daar is het laantje naar het meer. Hier viel zij op een bankje neer, naar lucht happend. Hij is gekomen, wat moet hij wel niet denken, God? Zij koestert folterende dromen, zij hoopt maar vreest een angstig lot. Ze siddert, gloeit en spitst haar oren, maar er is niets van hem te horen. De aardbeien werden geplukt door vrouwvolk dat ook zo gebukt over de bedden liep te zingen. Dit voorschrift moet voorkomen dat de fruitoogst stiekem wordt gejat. De landheer kan geen pluksters dwingen te zingen met een volle mond. Hij redeneert dus heel gezond. Lied van de Pluksters. Jonge meisjes, engeltjes, mooie meisjes, lievertjes. Laten we een spel spelen, laten we een dans dansen. Zingen lieflijk Liedeke, ons geheime Liedeke. Dat de knaap, de dappere lokken zal. Betoveren, vangen als gevangene. Durft hij ons te naderen, zullen wij hem beetnemen. Wegrennen. Met aardbeien, met frambozen, aalbessen, bosbessen, bekogelen. Kom niet stiekem luisteren naar ons lieflijk liedeke, Gluren naar de engeltjes, naar de meisjes, spelletjes. Tatiana is met haar gedachten niet bij het lied. Zij hoort het wel, maar zit vol ongeduld te wachten. Haar hartje klopt nog even snel. Zij heicht, haar boezem prangt. Het hindert haar hevig dat nog onverminderd haar wangen gloeien. Hoogstens meer en feller gaat haar bloed tekeer. Zo trilt een bont gewiekte vlinder en siddert als een kleine guit het diertje in zijn handen sluit. Zo beeft een haas die plotsklaps ginder, wanneer hij uit het wintergraan opduikt, een jagerman ziet staan. Zij heeft zich eindelijk hernomen en komt nu zuchtend overeind. Ze keert terug. Tussen de bomen vereist een schim. De grond verdwijnt onder haar voeten. Onbewogen staat daar Yevgeni, met zijn ogen die vuur schieten op haar gericht. Zij blijft, als door een bliksemschicht getroffen, staan. Maar wat haar wachtte bij zo'n verrassend rendezvous... verhaal ik later, want daartoe ben ik nu even niet bij machten. Ik wil een blokje om, waarna ik vrolijk vlijtig verder ga. Nuna kanyatsanafsdagnulla... И встала со скамьи своей. Пошла, но только повернула в аллею, Прямо перед ней, плестая взорами, Евгений стоит, подобно грозной тени. И как огнем обожжена, остановилась она. Но следствие нежданной встречи Сегодня, милые друзья, пересказать не в силах я. Мне должно после долгой речи И погулять, и отдохнуть. Докончу после как-нибудь. «Офтстёкфир» Тем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Разврат бывало холоднокровный, наукой славился любовный, сама себе везде трубя и наслаждаясь, не любя. Но это важная забава достойна старых обезьян, хваленных тетовских времен. Lavlasf abwirtsales slava, krasnig, kobloekov i Hoe minder wij een vrouw begeren, hoe meer zij ons begeren zal. Ze laat zich moeiteloos ontieren en loopt met grachten in de val. Er was een tijd dat rokkenjagers zich cynisch opwierpen als dragers van de idee dat zingenot geen liefde dult, maar dit gebod sloot naadloos aan ...bij de gebruiken van een door doorhanen voortgebracht... ...hoogst eerbiedwaardig voorgeslacht... ...terwijl nu niemand meer van pruiken... ...en roodgehakte laarsjes rept. De roem van Loveless is verlept. Wie ziet de charme nog van veinzen... ...van opvallen met borrelpraat... ...van ernstig ingaan op gepeinzen... ...die zijn versleten tot de draad... ...van zogenaamd argumenteren van vooroordelen attackeren die nooit een rol hebben gespeeld en waar je meisjes mee verveelt van dertien. Wie zit er te springen om smeekbeden van wel zes vel, om dure eden, om het spel van tranen, leugens, roddels, ringen, een moeder die het niets vertrouwt, een horendrager die van je houdt. Ook onze held had ondervonden waar dat toe leidt, zijn vroegste jeugd ging heen in breideloze zonden en ontucht, wars van alle deugd, waarbij het leven hem verwende en hij nu eens verrukking kende en dan weer werd teleurgesteld door opgeklopt succes gekweld en door een schrijnend vaag verlangen. Of hij nou drukte zocht of rust, zijn onvrede werd nooit gesust. Hij leerde geven ondervangen met lachen. Acht jaar ging eraan, de mooiste tijd van je bestaan. Hij kon zijn hart niet meer verliezen. En zijn geflirt werd routineus. Een blauwtje? Waarom zou je kniezen? Bedrog? Tja, wel zo rustig, heus. Hij kon een mooie vrouw versieren en net zo gauw weer laten slieren. Had ze gesmeekt of hem vervloekt? Hij wist het niet meer. Zo bezoekt iemand de kaartclub. Met volkomen desinteresse doet hij mee. Na afloop zegt hij, nou tabé. Valt thuis in slaap zonder te dromen en wordt weer wakker met de vraag waarheen hij eens heen zal gaan vandaag. Maar nu, die brief. Onegin voelde zich voor het eerst sinds lang geroerd. Tatjana's droomverlangen woelde veel bij hem los. Teruggevoerd in zijn gedachten naar het wichtje met dat troefgeestige gezichtje... werd ook zijn wereld rein en mooi. Heel even viel hij weer ten prooi misschien... aan wat in vroeger jaren zijn bloed verhit had maar hij wou zo'n meisje zo te goede trouw, zo zuiver, helke smaad besparen. We spoeden ons nu naar de laan, waar zij plotsklaps haar held ziet staan. Een ogenblik werd er gezwegen. Toen naderde Honjegin haar en zei, ik heb een brief gekregen. U was de afzender, nietwaar? Uw liefde, zie ik, is onschuldig. U geeft zichzelf bloot, wat ik huldig. Uw eerlijkheid vind ik heel goed, omdat u daar een hele vloed verwelkt gevoel mee doet herleven. Maar prijzen wil ik u niet, nee, ik zal u net zo recht door zee een blik in mijn zielsleven geven. Luister naar mijn bekentenis, weest u mijn rechter en beslis. Indien ik voortaan leven wilde als huisvader en echtgenoot, en het geluk dankzij een milde vrouwenfortuna in de schoot van een gezin mocht wedervaren, mijn liefde zou ik u verklaren, u, niemand anders. Als ik maar één tel gedacht had, dit is waar. Ik zing geen loze madrigalen, met u had ik mijn lot gedeeld. Met u alleen het zinnebeeld van al wat schoon is. Idealen van vroeger waren weer ontwaakt. Gelukkig had u mij gemaakt, als mijn geluk zou zijn beschoren. U bent volmaakt en uiteraard kunt u mij nimmer toebehoren. Ik ben u helemaal niet waard. Een huwelijk zou u nog dierlijk gaan opbreken. Ik zeg u eerlijk, hoe ik u ook had lief gehad. Ik had me veel te gauw bezat. Zodra de liefde was gaan wennen, had u gehuild. En ik gebaald. Ik had mijn gram op u verhaald. U zult toch niet willen ontkennen dat hymen dan een martelgang zou worden, vele jaren lang? Het ergste wat je kan gebeuren, wanneer je eenmaal bent getrouwd, is dat de vrouw gaat zitten treuren, vereenzaamd en men de fout van alles bij de man moet zoeken. Hij mag het noodlot dan vervloeken, jaloers doen, nurks, saai. Maar haar treft geen blaam, wat hij heel goed beseft. En aan zo'n man hebt u geschreven. Recht uit uw hart, maar toch, u bent spontaan, maar ook intelligent. Wat heeft u tot zo'n daad gedreven? Moet ik geloven dat het lot u wreed, genadeloos, bespot... Mijn jeugd vol dromen keert nooit weder. Geen nieuwe ziel is mij gegund. Ik heb u lief, zo innig teder, als je alleen maar houden kunt van een klein zusje. U moet denken, ik zeg dit niet om u te krenken. Een meisje ruilt met evenveel gemak haar dromen als truweel zijn najaarsblad. Zo zijn de wetten. U houdt van iemand voor het eerst, maar niet het laatst. Wees meer beheerst, echt. U dient Peter op te letten. De mannen zijn niet allemaal als ik. En groenheid is fataal. Zo stond Jevgeni daar te preken. Tatjana luisterde, verblind door tranen, roerloos. Hem weersprekend dat dorst zij niet, het arme kind. Nu bood hij haar zijn arm en zwijgend haar hoofdje mat voor overneigend. Gehoorzaamde zij, hield zich ferm. Mechanisch is de juiste term. Vaak denken buitenlui zo anders. Toen men het tweetal uit de tuin zag aankomen, keek niemand schuin. De voorrechten waar plattelanders mee zijn gezegend... gelden niet voor de verwaten Moscoviet. Zoals u allen toe moet geven, had onze vriend heel ver gedaan... en absoluut geen kwaad bedreven. Niet voor het eerst zag men hem aan dat hij zich nobel kon gedragen... al was hij vaak moreel geslagen en werd hij door geen mens ontzien... waar vriend en vijand wat misschien hetzelfde is, zich graag bedienden van allerhande lasterpraat. Je vijand is altijd paraat, maar God behoede je voor vrienden, want vrienden, nee, maak mij wat iets, dat ik ze noem is niet voor niets. Hoezo? Gewoon wat vuile zaakjes die ik vergeten wil. Ik snap inmiddels heel goed tussen haakjes één ding, dat alle achterklap, en elke leugen die van zolder gehaald wordt, al die pure kolder waaraan de monden, het is tuig, zichzelf te goed doet. Ieder vuig, vuilbekkend epigram, bij monden van goede nette vrienden, echt per ongeluk wordt voortgezegd, puur goed bedoeld doet het de ronde. Zo'n vriend staat glimlachend garant voor jou, haast als een bloedverwant. Hm, gaat uw familieleden naar wens, geachte lezer? Fijn. Indien ik aandacht moet besteden aan wat de zin en functie zijn van lieden die familie heten, mag u mijn mening rustig weten. Zij hebben recht, dat spreekt volstrekt vanzelf, op liefde en respect. Waarom zou je een smoes gebruiken om rond de kerst, als men elkaar moet zien of schrijven, eens per jaar, zulke folklore te ontduiken? Daarna mag je je gang gaan. Ach, God zegene hun oude dag. Je kunt meer op je liefje bouwen dan op een vriend of bloedverwant. Een minnares schenkt je vertrouwen ook als je in zwaar weer belandt. Natuurlijk, maar toch modegrillen, hormonen die iets anders willen, de mening die men vormt van ons. Nee, vrouwtjes dwarrelen als doms. Daarnaast heb je de echtgenoten wier mening zeer wordt hooggeacht. Dus als je lief de deugd betracht, word je voor je het weet verstoten. Ze zet je doodleuk aan de kant. Voor Satan zijn wij amusant. Wie zal je nooit een keer verraden... zodra je liefde, vriendschap voelt? Wie zal je woorden en je daden bezien zoals je ze bedoelt? Wie weigert ooit je zwart te maken? Wie zal je hoeden en bewaken? Bij wie voel je je nooit benauwd? Wie wordt niet boos als het je fout? Waarom op hersenschimmen jagen, dat zijn het toch? U weet het best. Hou van jezelf, vergeet de rest. Het allergrootste welbehagen vindt u... wanneer u het object van liefde in uzelf ontdekt. U raadt allicht wat de gevolgen van de ontmoeting moesten zijn... voor mijn heldin. Zij werd verzwolgen, net als voorheen, door hartepijn. Nee, heviger en feller gloeide de hartstocht die van binnen broeide. Zij sliep niet meer, zag bleek en grauw. En alles smaakte laf en flauw. Zij had de wereld afgezworen. Geen glimlach overtoog haar mond... en als een loze klank verzwond haar frisse jeugd. Zij ging verloren als morgens vroeg het zonnelicht. Een storm steekt op, de lucht trekt dicht. Tatjana kan alleen nog treuren. Zo gaat haar levenskracht teloor. Niets is in staat haar op te beuren. De wereld dringt niet tot haar door. Meewarig fluisteren de buren dat dit niet eeuwig voort kan duren... Ze moet hoognodig aan de man. Genoeg hierover. Een roman waar liefde en geluk in bloeien... en die niet langer uitstel duldt, vergt nu mijn kracht. Is het mijn schuld dat ik mijn hart voel overvloeien van medelijden? Maar ik moet weer verder met de hoogste spoed. Vladimir liet zich steeds meer strikken door Olga. Zij was jong en knap. Met heel zijn ziel kon hij zich schikken in deze krijgsgevangenschap... Hij is constant bij haar te vinden, al vroeg, gearmd, de linden... en later in haar kamer, dicht bijeengezeten, zonder licht. Hij durft haar nauw het hof te maken, want hij is smoor, maar heel bedeest. Pas als hij in haar glimlach leest dat hij haar heus wel aan mag raken... streelt hij een losgeraakte lok of kust een zoompje van haar rok. Hij leest graag voor, liefst zedenpreken onder het mom van een roman waarbij de stijlbloempjes verbleken van schrijvers als Chateaubriand. Soms is de waarheid ver te zoeken... en zijn het schadelijke boeken voor jonge meisjes... zottepraat, praat die Lensky blozend overslaat. Soms hebben zij zich afgezonderd... en spelen een partijtje schaak in een prieeltje. Al te vaak slaat hij, terwijl hij zich verwondert over iets aan de horizon... zijn eigen paard met een pion. Hij moet naar huis maar vanzelfsprekend denkt hij alleen maar aan zijn schat. Hij pakt haar album, schrijft en tekent en vult vol ijver blad na blad. Soms zoekt hij het in het rustieke, een zerk, een landschap, of antieke, een venusaltaar, of penseelt een lier waarop een duifje kweelt, en dan weer gaat hij zitten dichten onder een sierlijk gesigneerd, berijmd gewrocht, dat Olga eert. Het zijn maar vluchtige berichten, gedachten die hij hier vereeuwigen wil op papier. Ik denk dat u die albumblaadjes van onze landjoffers wel kent, bezaaid met allerhande plaatjes en met gedichtjes volgepend door hun liefhebbende vriendinnen die in het wilde weg beginnen en eindigen. Hun poëzie is enig qua orthografie. Hun schrijflust is door niets te stuiten. Que vous sur cette tablette? Getekend tout avou anet, begint zo'n schrift. Om af te sluiten met iets als... Nu krijgt zij het woord wier ziel jou nog meer toebehoort. Kijk die twee hartjes met daarboven een fakkel en een bloemmotief. Diverse afzenders beloven, ik heb u eeuwig, eeuwig lief. Een officiertje schermt poëtisch met plaagstootjes, compleet pathetisch. Ook ik vul vaak zo'n blad papier en toegegeven met plezier al loop je nonsens uit te kramen vanuit een simpel eerlijk hart. Daarover valt geen mens je hart, behalve dan wie zich bekwamen in vers ontleden, want dat zijn verwaande kwasten vol venijn. Verspreid in duivels boekerijen staan prachtalbums, waar de poeet voortdurend versen voor moet breien, zijn meest ultieme, in het zweet zijn ze aanschijns. Al die magistrale collecties waar de geniale Tolstoy of Baratinski ooit hun parels hebben uitgestrooid... Ik zou ze nog het liefst zien branden. De dames die een madrigaal verlangen en pontificaal aankomen met in quarto banden. Terwijl er slechts een epigram opborrelt vol vergif en gram. Maar Lenski's pennevruchten bleven verschoond van opgepept gevoel. Zijn woorden worden ingegeven door liefde. Hij doet spits nog koel cool en vindt voortdurend nieuwe dingen in Olga die hij moet bezingen. Hij schrijft precies wat hij bedoelt en ieder vers is diep doorvoeld. Zo ook zing jij jouw melodieën, jazikof, muzenkind. God weet wie jij je liefde reeds beleedt. Een firmament van elegieën waarin men de vertelling leest van wat jouw kweeste is geweest. Maar stil eens, elegieën smeden, roept onze strenge criticus, is broddelwerk en moet bestreden. Hij maant de dichtersbend aldus. Kunt gij dat jammeren niet staken? Die ouwe koek, sta niet te kwaken en zeur me niet meer aan mijn kop... met wat vergaan is, houd toch op? Ach wat, wil jij de geesten scherpen door ramshoorn, treur, masker dolk... nieuw leven in te blazen? Molk het voorgeslacht die onderwerpen dan niet volledig uit? Wel, nee, ik vraag u enkel en alleen verheven oden te creëren. Traditie is wat ik bepleit triomfgedichten produceren en verder niets? Heer met tijd, wil je me zeggen dat de dichter uit andermans ideeën lichter verteerbaar is en minder naar dan een moderne rijmelaar? Maar oden zijn zo schoon en machtig, zo absoluut niet ordinair. Een elegie is hol vulgair. Al blijft dat nogal twijfelachtig. Twee tijdperken tegen elkaar uitspelen is geen stijl niet waar. Glorie en vrijheid waren zaken die Lenski zonder meer aanbad, fel als hij was. Maar Oden maken voor Olga, die daar niets mee had. Gevoelspoëten die het wagen uit eigen werken voor te dragen voor hun geliefden. Ach, men denkt dat de voldoening die dit schenkt nooit en door niets wordt overtroffen. Je schone luistert, lief en loom, naar jou, naar je intiemste droom. Ja, ook een dichtertje kan boffen. Tenzij hij nauwelijks gelooft dat zij erbij is met haar hoofd. De vruchten van mijn fantasieën lees ik mijn kameraadje voor, mijn njanja. Voor mijn harmonieën vormt zij mijn stevastig gehoor. Soms grijp ik iemand bij de slippen die na het eten aankomt wippen. Zo'n buurman duw ik nogal bot een stuk tragedie door de strot. Soms ook in ernst loop ik te dolen hier bij het meer, door vaag verdriet bedrukt, al dichtend. Langs het riet waar wilde enen zijn verscholen. We stoppen even met Yevgeny Onegin... omdat wij vanuit Washington Ron Linker aan de lijn hebben... voor het breaking news in Amerika. Goeienacht. Ja, inderdaad, vanuit Washington... het bericht binnengekomen dat president Obama... over enkele minuten de, de, de natie zal toespreken... hier, de Amerikaanse natie, over het bericht... dat diverse Amerikaanse nieuwsmedia nu al melden... dat Osama Bin Laden dood, gedood zou zijn in Afghanistan. Het is onbekend onder welke omstandigheden... de leider van Al-Qaeda omgekomen is. Maar de Amerikanen zouden inmiddels in het bezit zijn... van het lichaam van Osama Bin Laden. Bijna tien jaar dus... Na de aanslagen van 11 september zou er een einde zijn gekomen aan het verzet van uh, Osama Bin Laden. Zijn uh, verzetsbeweging is natuurlijk zelf versplinterd, maar het is eigenlijk heel gek gegaan. De afgelopen uren kregen we het bericht dat uh, president Obama uh, laat op onze avond een toespraak zou houden. Uh, de pers was al het Witte Huis uitgegaan voor hun dagelijkse uh, bezoek daaraan. Dus ze werd eigenlijk teruggehaald en dat was al opmerkelijk. En wat er toen gebeurde is, iedereen begon te speculeren. Eerst zou het gaan om een uh, zaak van nationale veiligheid. En al snel werd er uh, het gerucht verspreid dat het zou gaan om uh, Osama Bin Laden, dat hij gedood zou zijn. En inmiddels hebben alle Amerikaanse nieuwsmedia gemeld vanuit diverse bronnen, dat inderdaad de Amerikanen dus uh, gecontroleerd hebben of Osama Bin Laden daadwerkelijk is doodgegaan. Ze hebben bijvoorbeeld DNA van Osama Bin Laden afgenomen, gekeken wat de, of dat overeenkomt met wat ze in hun eigen bestand hebben. Dat blijkt te kloppen. En dus zitten we hier te wachten op die dramatische aankondiging van president Obama. Er ligt ook over een paar minuten, alles is in gereedheid gebracht... met het dramatische bericht dat Osama Bin Laden dus gedood is. Ja, zullen wij dan weer gewoon streed doorgaan... Met, met een ander dramatisch, romantisch verhaal? Ja, doe maar. Ernst, loop ik te dolen hier bij het meer... door vaag verdriet bedrukt, al dichtend. Langs het riet waar wilde enen zijn verscholen... die voor mijn zoete woord muziek luidruchtig vluchten in paniek. U denkt, waar zou Onyegin blijven? U wordt beloond voor uw geduld. Ik wil u in detail beschrijven hoe onze held zijn dagen vult. Hij leidde min of meer het leven van een anagoreet. Om zeven of zelfs zes uur was hij gereed om in een beekje licht gekleed de bard die Galner heeft bezongen te imiteren met een bad in het snel vlietend helder nat als werd de spond bedwongen dan koffie met een saaie krant, zich aankleden, rondstruinen, lezen, lekker slapen, lommer, het lieflijke geluid van beekjes, soms een welgeschapen, zwartogig meisje, blank van huid, dat zich liet kussen, een warmbloedig, kloek, rijpaardje, een overvloedig diner, een flesje goede wijn, afzondering en rust. Dat zijn de voorwaarden die heilig lijken in dit bestaan half onbewust van zorgeloze levenslust terwijl de hondsdagen verstrijken. Geen vrienden en geen bals. Geen stad en ook geen spleen dat aan je vrat. De noordelijke zomers slagen maar amper als karikatuur van zuidelijke winterdagen. Ze zijn van even korte duur, al willen we van niet. Het rook al naar herfst. Het zonnetje ging ook al steeds vroeger onder. Nevel hing over het veld. Een klaaglied ging door het geboomte naakt en sober. Je hoorde telkens het gegak van ganzen op de trek. Zo brak de winter aan, want ook oktober ging in een ogenblik voorbij. Dan komt het saaiste jaargetij. Koud, somber is het morgengrauwen Geen stem weer klinkt, de arbeid stokt roedel roedelwolven loopt te schouwen door honger naar de weg gelokt. Een koetspaard snuift en hinnikt schichtig. Zijn baas denkt, onraad, wees voorzichtig en gaat al over in galop. De herdersknaap staat niet meer op voor dag en dauw en laat de koeien gewoon de hele dag op stal. Niet langer klinkt zijn hoorn geschal. Lichtspaanders knisperen en gloeien waar boeren maagden urenlang wol spinnen. Slepend klinkt hun zang. De akkers raken reeds bevrozen, reeds zilverd op het land de rijm. U zit te denken, nou komt rozen, dus alsjeblieft, hier is uw rijm. Het ijs op beken en rivieren is gladder dan parket, er zwieren als schaatsertjes over de vaart, met veel gejoel in volle vaart. De ijsvloer zingt en kraakt. Een gander komt aangewaggeld naar de sloot, zoekt houvast met zijn ene poot. Het ijs is hem te glad, hij kan er niet veel mee. Sneeuwkristallen teer, graciel, blij, dalen dansend neer. Wat moet je met dit jaargetijde? Iets doen, zodat je je vermaakt? De benen strekken in dat weide en lege landschap, grauw en naakt? Of door de steppen galopperen en een gemene val riskeren als je een kreekje oversteekt, waarbij je paard zijn benen breekt omdat zijn stompe ijzers slippen? Een boek lezen van Scott of Pratt? Het kastboek bijhouden. Tijd zat. Ga van je neutje zitten nippen of wees voortdurend uit je hum. Dan komt de lente in een mum. Mijn held scheen Harold na te apen. Zo lui werd hij, zo introvert. Hij nam als hij was uitgeslapen een bad met ijs. Vervolgens werd het tijd voor een biljartpartijtje. Gewapend met een keu en een krijtje, twee ballen op het groene doek, gefocust op de juiste hoek. Tot het diner hem kwam verlossen, dan ruimt hij op, hij komt direct. Er is in de salon gedekt, een slee, bespannen met drie vossen, komt aangesneld, daar is zijn vriend, het eten wordt al opgediend. Een edel vocht wordt ingeschonken, mouet of veuve cricot, die koud als ijs moet worden leeggedronken, en waar de dichter erg van houdt. Het vonkelt als die hypocrene, is speels, weer denk ik aan die ene gelijkenis. En schuimt, en spuit. Ooit kon ik in mijn laatste duit met veel genoegen aan verspillen. Wat een verrukkelijke roes. We waren lang niet voor de poes. Lol, poëzie, meningsverschillen. Geen mens die zo luchthartig droont, Zolang die toverdrank maar stroomt. Maar vrolijk bruisende champagne is voor je maagstreek maar zo-zo. Drink liever wijntjes zonder franje. Zelf prefereer ik nu Bordeaux. Aïe kan ik niet meer verstouwen. Hij lijkt op een bepaald soort vrouwen... waar je diezelfde glamour vindt... diezelfde luimen, leegte, wind. Bordeaux gedraagt zich daarentegen... als vriend in voor- en tegenspoed... bij wie je enkel goed ontmoet. Je weet, nooit kom je ongelegen. Hij luistert, hij weet altijd raad. Vivat Bordeaux, mijn kameraad. De vlammen van het haardvuur doven... De houtskool is als gloeiend goud... met heel fijn as bedekt... waarboven nog rook kringelt. De schoorsteen houdt de warmte vast. De heren halen een pijp tevoorschijn. De bokalen worden nog maar eens bijgevuld. De wereld buiten is gehuld in duisternis. De vrienden voeren een kulgesprek. De avond stond, dat uurtje tussen wolf en hond... gaat vak voorbij met ouwe hoeren. Ik hou ervan, je drinkt je wijn... Je babbelt wat en voelt je fijn. Hoe gaat het eigenlijk met Olja, die kleine schatbout van jou? Wil je nog wat? Maar niet te vol, ja, genoeg, ho. En met Tanja? Nou, het gaat ze goed. Ze doen de groeten. Je zou eens op visite moeten. Ze is nog nooit zo mooi geweest. Een hals, een borsten en een geest, een ziel. Als ik je mee kan slepen, dan zijn ze wat je noemt content... Dat ben je ook een rare vent. Je bent hem als een dief geknepen nadat je twee keer... Ach, verdomd. Wat stom. Ze vragen of je komt. Aanstaande zaterdag. Ze vieren Tatjana's naamdag. En mama nodigt je uit. Het zou je sieren als je je neus liet zien. O oh ja? Een feest met van die dubieuze provincialen. Lijkt me reuze. Nee, heus niet. Kom dan maar. Echt waar. Het blijft gewoon onder mekaar. Een kleine kring. Het wordt heel knusjes. Oké, okay, ik kom. Ja, echt, t gek. Hierna bracht Linsky het gesprek, nadat hij op de beide zusjes het glas geheven had, weer vlug op zijn aanbedene terug. Ach ja, de liefde. Nog twee weken, dan wachtte hem een heerlijk loon, een heilig ritueel ten teken van hun verbintenis, de kroon op alles, een gedeelde sponde en de extase. Geen seconde besefte hij wie trouwt, die treurt. Verliefdheid slijt en hymen zeurt. Wij echter denken slechts aan scènes waar je als vrijgezel van gruwt. Je hebt geen rust meer als je huwt. Nee, wij zien niks in La Fontaine's gezinnetjes. Maar Ljenski had juist alles voor zo'n levenspad. Hij werd bemind. Althans, dat meende hij zelf. Hij kon gelukkig zijn, vol goed vertrouwen want hij leende het oor niet aan het kille brein. Zijn hart had vrede, hij was dronken van liefde, blij als een beschonken voetreiziger die heerlijk snurkt of als een honingbij die lurkt aan fris ontloken lentebloesem. Maar hij die ieder woord bevriest, nooit opkijkt, nooit zijn hoofd verliest en lichaamstaal beschouwt als droesem, zich de teleurstelling bespaart. Zo iemand is beklagenswaard. Zal het wel goed gaan? Zal Vladimir Nienski inderdaad zijn Olga trahiben? Luister volgende week, maar eerst nu het nieuws.